Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam verdenkt opnieuw enkele douaniers van strafbare feiten. De drie mannen die werken in het Rotterdamse havengebied hebben zich mogelijk schuldig gemaakt aan witwassen. Bij doorzoekingen zijn onder meer dure horloges, sieraden en mobiele telefoons in beslag genomen en ruim 150.000 euro. Drie douaniers zijn nog niet aangehouden, ze zijn voorlopig wel geschorst. Aanleiding voor het onderzoek waren de opvallende grote bedragen die op de rekeningen van de verdachten werden gestort en opgenomen. De douane in Rotterdam kampt al jaren met schandalen. Anderhalf jaar geleden werd douanier Gerrit G. tot 14 jaar zelf veroordeeld voor corruptie. De VVD zit niets in de voorstellen van CDA en D66... om de voorwaarden voor het kinderpardon te versoepelen. Kamerlid Asmani verwacht dat de partijen zich houden... aan de afspraken in het regeerakkoord. CDA en D66 willen dat staatssecretaris Harbers opnieuw kijkt... naar de 400 tot 700 zaken die tot nu toe buiten het kinderpardon vielen. Een groot deel van die kinderen woont al jaren in Nederland... of is hier zelfs geboren. In heel Frankrijk zijn er vandaag weer protesten van gele hesjes. Manifestaties staan gepland in onder meer Parijs, Marseille en Toulouse. Mensen krijgen het verzoek om iemand mee te nemen... die tot nu toe niet heeft meegelopen. Zo hopen ze opnieuw duizenden mensen op de been te brengen. De gele hesjes in Parijs willen de medestanders herdenken... die bij manifestaties gewond zijn geraakt of om het leven zijn gekomen. Het duurzaam maken van appartementencomplexen komt nog niet goed van de grond. Het kost veel geld en het lukt verenigingen van eigenaren soms niet om afspraken te maken. Als bijvoorbeeld een kleine groep bewoners niets voelt voor zonnepanelen, komen die er niet. Maandag start een campagne die verenigingen van eigenaren moet helpen om appartementencomplexen duurzaam te maken. Het weer geregeld zon in de graad of 2 à 3. Later vanmiddag en vanavond gaat het weer overal vriezen en vannacht liggen de minima tussen de min 3 en min 7 graden. Morgen ook vrij zonnig en in de middag een graad of 2. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Wie doet ze gaan naar Partjyot en vaart die steeds nog verkeer. keer Die kleine kees gevagen had, en vader staat de vriendin bij het gemengde bad. Mama zegt dat er man een oude zeige slimmer is, en dan roept zij uit dat kind de zee is hier zo fris Ze plastert de brede weer haar vader op maar potsel roept zijn geel. De zee zit in mijn ogen van de zand, laat de zee, beneden. Een hele goede middag. Welkom bij het programma ZFM Oud-Zandvoort. Mijn naam is Kort Draaier en aan de andere kant van de microfoon daar zit Rob Petersen. Rob Petersen.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 Nou, ja, dus uh, Joe en jij zijn wel een bekende gezichten, zolang er iemand aan antwoord kent. Nou, ze kunnen hem. Wij twee kennen elkaar uh, heel erg goed is antwoord hoor. Ja, ja daar kan mee. ik me eens Je twee dochters. Ja. ja. Twee dochters, de ene ken ik uh, redelijk goed, maar die andere, de, de, de andere Je ken, de, de jongens of oud. nee, de ouders. Nee, daarvan ook, natuurlijk. Ja. <laughs> Ja, ik heb een, de ene dochter is uh, artsassistent, Daniëlle die werkt natuurlijk op de artsenpraktijk. En de andere dochter, die zit op de uh, Mariaschool en heeft daar de, de kleuteropleiding helemaal met die kinderen. Dat okay. verzorgt ze helemaal. En ze zitten alle twee ook in kerkenonderneming onderneming helemaal. Dat is ook heel fijn. Nou, dat is mooi allemaal. Ja, ja, dat ja. Uh, gaat hartstikke goed. We gaan even een stukje muziek draaien. Dan gaan we terug naar, uh, naar jou. En met name het uh, gedeelte over het circuit. Ja, dankjewel.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 Seasons in the sun, but the stars we could reach were just starfish on.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 Waardoor dus gewoon bij een volgende race, of een nieuwe kooi, of erheen niet. Ja dus... precies, want in het begin van de jaren zestig was het, uh, je kwam naar de, het circuit met een auto, je plakte er een nummer op en je ja, zette iets je, van en je, op en je, op rijden. En, uh, je ja. mocht rijden. Ja. ja, en je moest ja. rijden en er werd gewoon met de hand geklokt Eén zoek het maar uit.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 Maar de man blijft gewoon nog in zijn kooitjes zitten. En, ja, het beste en... voorbeeld, denk ik, is ergens met de DTM in uh, 2004 ja, ja, ja, of 5. Ja, ja. Met Pieter Dumbrake die bij ja. Ja, het bos uit naar buiten kwam. De banden en waarbij echt alles van de auto afvloog. Wat er Niets als... meer aan zat. Alleen dat, die, die rolkooi was er nog en Pieter zat er netjes in. Ja, kon zo uitstaan. Ja, Nou, dat ja. is de veiligheid die daar in die rolkooi... Maar als zo'n rolkooi toch een beschadiging opgelopen heeft... Dat, dat kan gebeuren. Hebben... Maar kun je dat zien dan? Ja, ja. We, er, ja, ja, ja, ja. we hebben hem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 Gewoon compleet afgekeurd is. Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft hem weer rechtgetrokken.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 ook overleden is, doordat zijn benen weggeslagen werden. Ja, ja dat, dat zijn allemaal die dingen. Maar we hadden in die tijd echt beperkingen in onze veiligheidsverzorging. Ja, nou, en vanaf die... dat moment met Roger Williamson in 1973... zijn we begonnen met, met, met, met uh, BMW's... Hm.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 Ja. En dat is in hoofdzaak ook wel te danken aan de, aan de Oka-jongens. die Voor die hele veiligheid. Er is een hele organisatie opgezet. En dat is, uh, dat is perfect gegaan. De, de, de Oka, de Officials Club Automobile ja, Force. Die club. eigenlijk zorg voor de ik, marshals. Ik durf alleen niet we, uh, zeker te zeggen wie daar de oprichter van is. Maar ik weet wel dat een Wim Govers daar een van de hoofdpersonen geweest is. Dat was in de jaren 70, even. Dat de, is in de, de jaren na de, de zware ongelukken. Is dat de, helemaal in het leven? Maar de Oka is officieel opgericht in 1962. En die hebben altijd gezorgd voor.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 die vlaggen, de, de, de rode vlaggen, de groene vlaggen, de gele vlaggen. Daar is toen wel mee gewerkt, maar heel weinig, beperkte mate. Ja, en er dat is wel een hele procedure gekomen eigenlijk rondom die veiligheidsvoorschriften, ja. ook als die BMW's de baan op Ja ja ik, ik weet dat er een aantal flink aantal, ik denk een man of 16 toen ook in training zijn geweest hè, als, als, als, als rescue mensen. Eh,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 foto's gezien waarin jij uh, als een soort bandencontroleur staat bij de Grand Prix Formule 1, ja, een van nou, de laatste wedstrijden? We, we, we deden nog alles. <laughs> we mochten erin zitten en dergelijke. En, en, uh, het was zelfs zo met uh, bepaalde jongens die in die tijd reden. En het was slecht weer. En dan was ik uh, een Formule 1 wedstrijd. Ja, dan, met het voorprogramma dan was het zelfs helemaal onge niet ongebruikelijk om te zeggen nou, mag ik bij jou even bij komen uh, in de box, want ik hoor je kleden nat. En dan stonden ze daar met een uh, een Alfaatje of een Sint K. <laughs> stonden ze in de boxen bij, eh, bij de Formule 1 waren. Nou, dat zijn situaties, dat kun je nou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 75. Ja, ja, 75. Toch is dat wel een mooie ontwikkeling dat de twee ja. grote garages in Zandvoort... goed betrokken werden bij de voor- en de nakering. Ja, alleen we kregen problemen natuurlijk met de politie. Want ja, ja we reden vanaf strijden reden ze met wagens over de openwagenweg... weg zonder kenteken of iets. Ja, dat, dat, dat, gaat, dat kon zelfs in die tijd niet meer. Nee, nee, dat, nee. dat werd niet geaccepteerd, dus dat hebben we maar afgeschaft. Nou, maar maar ja, toen stonden we achter in de boksen. Uit de personenwagen stikkertjes uit te delen. Toen het de, de, de, de, de, de, de, de, marcel Albersstraatje straatje heette het. Ja, kun je ja. We komen zo richting de jaren 90. We gaan even terug naar de muziek daar kor.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 Ik moet eerlijk toegeven, zijn wagen, als we hem keurde was... eigenlijk altijd perfect in orde. Ook de persoon in kwestie, de verkleding, was altijd correct. Dat heeft toen, toch wel toe bijgedragen dat toen hij het circuit overnam... dat hij zegt, ik wil wat...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 Filmpjes op YouTube ja. tegenwoordig terug te vinden over ja, het achteruitrijden. Wat op een gegeven moment ook gestopt is. Ja. Eh, want eh, het was toch wel behoorlijk gevaarlijk. Ja, maar ja, het was wel heel spectaculair. Ja, ik heb het ook aangehaald. Ik wil het ook aanhalen. Zoals die World Record days, die we hadden. Waar in de tijd die, die, die Belg die alle Finks door die bussen sprong. En, en ja, dat gewoon van, bij, ja. de, bij de Tarzan zonder hoofd eruit kwam. Om dat... soort dingen. He. En dan heb je ook nog het achteruitrijden. Een Caravan racen hebben we gehad. Ja. ja.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 Maar de man tussen dat stuur. en of het nou een personenwagen of een raceauto is. dat doet hij nu dus. tussen dat stuur en die kuip. die is verantwoordelijk voor alles. Ja, zeker ook de vrouw tegenwoordig. want er zijn ja. flink wat vrouwelijke gerust. Ja, dat ja, ja, ja, nou, nou, ja, Tegenwoordig trouwens ook heel leuk. Ja, ook een nee. mooi, mooi nieuwtje om te melden is dat er een vrouwen-equipe. de 24 uur van Dubai gewonnen heeft. Ja, ja. Een uurtje geleden gefinisht, Waarbij ze hun klas hebben gewonnen met uh, gewoon vier vrouwen achter stuur. Ja, nou. gedurende die 24 uur. Best wel heel mooi. Ja. Uh, compliment waard vanaf deze kant. Ja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 Nou, ja, ja, ja, we ja, hebben niet ja. voor niks brandvrije ondergoed, dat uh, even ter ja. verduidelijking. Ja. Uh, dat, ja. dat bestaat ook, dat is ook verplicht. Uh, uh, ja. Ja. Ja. Ja, Linda reist inmiddels niet meer, we wonen nee. al, hier in de buurt, uh, ja, zien we ja, ja. nog wel vaak, dus uh, ja, ja. Maar wel mooi in uh, dit soort anekdotes. We ja, uh... gaan nog even een, een stukje muziek luisteren, ik kijk even naar Cor, en uh, ik zou zeggen, uh, stappen. Uh. Life, Jim, but not as we know it. Not as we know it. Captain Kirk. There's slingers on the starboard bow, starboard bow, starboard bow. There's slingers on the starboard bow. Sweep them off! Jim. Star trekking across the universe. On the starship Enterprise, under Captain Kirk. Star trekking across the universe.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 Ja, en dat was de Firm met uh, Star Trekking uit uh, 1987, maar liefst.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 Waardoor het publiek allemaal kon bekijken hoe zo'n wagen in elkaar zat. En dat, dat, dat is prachtig mooi. Ja, dat is inderdaad een hele mooie ontwikkeling. Ja. We krijgen dit jaar in 2013 weer een historische ja, ja, Grand het ja, ja, ja, ja, ja, laatste ja. weekend van augustus en uh, de eerste twee dagen in september. Ja. We gaan ervan genieten, want dat is uh, zeker voor iedereen in Zandvoetsel ook een heel leuk evenement. Ja. Omdat we Zandvoetsel nou betrekken in ja, uh, dit ja, evenement. Ja. En met onder andere de optocht door het dorp. Ja. Dat is mooi. Ik uh, zie aan Kors een gezicht dat zo